op een bloedige confrontatie met veiligheidstroepen. Volgens de oppositie is ze met scherp geschoten. Vier betogen zijn om het leven gekomen, zeggen de oppositie en ooggetuigen. Het nieuws is nog niet door onafhankelijke bronnen bevestigd. Betogers riepen om het vertrek van president Ahmadinejad en Ayatollah Khamenei, de hoogste geestelijk leider van Iran. Ook gisteren waren er rellen in Teheran.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 Voor de tweede keer in drie dagen is in de Filipijnen een veerboot gezonken. Zeker vier mensen zijn verdronken en 21 mensen worden vermist. Op de veerboot zaten 88 passagiers en bemanningsleden. Volgens sommige passagiers waarschuwde de bemanning te laat dat de veerboot ging zinken. In paniek sprongen veel mensen zonder reddingsvest het water in.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 Dames en heren. de aftellen is begonnen. 8 uur lang. De muzikale flashback. De trein van hoogzoeren naar laagzoeren. Van een vol jaar. Eurohit. De trein van hoogsoeren naar laagzoeren heeft een vertraging van zoveel minuten en weet ik al wat. Nou, we zijn toegekomen aan het vierde uur van deze Eurohit 2009. Het is er wel eentje met een polstok uh, verspringen hoor. In die slootjes uh, die we hier hebben nog. Die weinige slootjes. Nou ja, als ze uh, zo'n beetje gekeken hebben naar het weer... He, het, het, het smelten van de sneeuw, dat heeft toch wel wat slootjes opgeleverd. Kijk, daar komt de bevoorrading ook aan. Dat is altijd heel gezellig. Nou, wat gaan we doen in dit uur? We gaan de nummers 61 tot en met nummer 51 draaien. Dat zijn er geloof ik tien in getal. En uh, we hebben dus net al een vol uur uh, eurohit uh, achter de rug. Met de uh, nummers 75 tot en met 62. Nou, wat gaan we straks doen? Dankjewel, dankjewel. Heel fijn. Eerst uh, even wat zeggen over nummer 61. de Black Eyed Peas en Meet Me Halfway. Want die gaan we draaien. Dat is 291 punten dat ze verzameld hebben in deze Eurohit 2009. Tien weken stonden ze erin met als positie een nummer 1. Kan het ook anders, hè? want ja, het is ook wel een groep. Dacht ik zo te weten. En ze stonden daar drie weken. I Got A Feeling was een van de beste singles van de Black Eyed Peas. Derde single, de E&D, is ook een mega hit geworden. Waar staat dat voor, George? de E&D? Kan jij dat even terugproduceren? Hij denkt even na. Je weet het niet, hè? Nee, nee. <laughs> dat, is, dat is heel vervelend. De keuze is gevallen op Meet Me Halfway. De stijl van de electro en dance wordt ook voortgezet in dit nummer, maar is wel even rustig. Nummer geworden, zoals wel vaker het geval is, neemt Fergie het refijn voor haar rekening. Nou, oordeel zelf. Ze zijn terug te vinden op dus nummer 61. Cool,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 But you will not, but you will not, but you will not, but you will not, but you you will not. Hit. Ja? Wat is er met het overzicht aan de hand? Ja? Gaat het nog een beetje doen? Ja, dat was hem even, dat overzicht met wat haperingen Maar goed, uh, het was hem helemaal Van nummer 70 tot en met 61 Ik Geef ze hem nog even in uh, die volgorde 70, Mando Jouw Met Dance With Somebody 69, Cobra Starship met Good Girls Go Bad Op 68 Tiziano Ferro Je kent hem wel van Pardono ...van een aantal jaren terug met Kelly Rowland, ex-Destiny's uh, Child... ...met Breathe Gentle op 67 Jay-Z in Town, ...op 66 de andere van uh, Destiny's Child... Uh, Beyoncé met Ego op 65 Snow Patrol... ...if there's a rocket timey to it... ...en op 64 Waylon, de man met het duurste haar van Nederland... ...want er werd 7000 euro uh, geboden tijdens de serious request... ...en toen ging het haar er mooi af... Wicked Way. Ja, nee. Ja, oh, ik heb hier niks gezegd. Uh, <laughs> we gaan helemaal niks doen. Uh, we, gaan helemaal, we blijven van me af. <laughs> er staan ook helemaal geen goede doelen op het uh, spel. Oké, okay, we gaan verder met uh, nummer 63. Dat was Kevin Rudolph, en Let It Rock. Op nummer 62 Lat en Mamadou 61 waren dat de Black Eyed Peas met Meet Me Halfway. En die schaar die blijft lekker gewoon liggen, Rob Harms. Want uh, wil jij nog een programma doen tussen twee en vier... moet je lekker zo uh, door blijven gaan. Maak je ook heel veel vrienden mee, weet je dat? Ja, dan maak je ook heel veel vrienden mee. Zeker uh... vier. Wat zeg je? Zeker vier. Zeker vier, ja. Ja, <laughs> ja nou ja, goed. Ja, oh, jullie vinden het leuk dat, dat het zeker kaal uh, begint te worden. Nou, dat uh, zullen we maar even niet doen. Wat gaan we doen nu uh, van, uh, vanaf dit moment? Ja, we gaan verder met nummer 60. Nummer 60 is... Uh, Geheel in de stijl van uh, collega pop-punk bands als Panic at the Disco en Hello Goodbye. Dat is niet dat het programma wat Joris Lins bij de NCV doet. Probeert Cash Cash de wereld te veroveren. De band uit het Amerikaanse plaatsje Roseland werd opgericht in 2003. Door een aantal scholieren onder aanvoering van de zanger Jean-Paul McClough. En destijds heette de band nog The Consequence. Maar omdat deze naam al toe was geëigend door een andere band. Was een naamswijziging noodzakelijk. De debuutsingle Party in Your Bedroom heeft het heel erg ver geschopt in Europa. En ja, dat blijkt dan ook wel. En dat was... Ja, dan moet ik hem wel eventjes wegdraaien, nummer 60. Dus Party in Your Bedroom, 295 punten, 16 weken in de lijst en als hoogste positie nummer 10. En ik heb even niks te schaften met wat die jongens die nu al naar mijn presentatie doorlopen te wouwen. Het is 16 minuten overeen hier op 27 december. Seen, no one knows you, such a mystery I've used it fun till you turn the power on Then you come Love my heart, you're free to be a freak. Change your picture every week, show the camera. You're all I need Let's get this party started Kick it all, just you and me Van het jaar doen we het weer. Alle 100 grootste hits van het afgelopen jaar op een rijtje in Eurohit. En dat was nummer 59, Last Go and Gone. 299 punten, 15 weken in de lijst. Met als hoogste positie, de zevende. En daar stonden ze drie weken. Uh, in 2001 begonnen de Belgische Peter Lutz, Dave McCullen... en de Evie Go van de formatie Last Go. En de hits als Something in Pray besloten Dave en Evie... zeven jaar naar de oprichting van Las Go te verlaten. En Peter ging via het tv-programma Let's Go Last Go... op zoek naar de nieuwe zangeres. En zo vond hij in Jelle vandaan... De nieuwe stem voor Lasgo <coughs> en onze zuidenburen doen het goed op muzikaal gebied in Europa. Na Out of My Mind heeft Lasgo weer een nieuwe single uitgebracht. Gun van Lasgo is naast Milo de volgende Belg in de Eurohit van 2009. Nou, dat heb je kunnen horen. En op nummer 60, Cash Cash, Party in Your Bedroom, voor een hoop minnaars en minnaressen is dat de plaat van 2009. Party in Your Bedroom, 295 punten, 16 weken in de lijst met als hoogste positie een tiende. En dan gaan we naar nummer 58. Voor de heer Harms is dat een zeer bekende. Want uh, er is iets uh, in verwerkt namelijk. Iets wat wij uh, zeg maar in het komende jaar gaan doen. Iets, iets, iets uh, in dance classics uh, gebied. Want wat heeft Jordan Spark uh, gedaan? Het is de tweede hit die ze in Europa heeft uh, gescoord. En dat is SOS Let The Music Play. Inderdaad, die. En als uh, ik tegen Rob Harms zeg Let The Music Play... dan weet Rob Harms wel wie het origineel is. En dat is van... Shannon, inderdaad, ja. Dit keer laat Jordan de Ballads en Mid achter zich... en knalt op deze heerlijke single. En de single neemt ons mee de dansvloer op. En als je wilt maken op de zomerse beats... en ook nu zelfs het strand onveilig... dan moet je dit zeker hebben gehoord. hebben we wat een sample van Shannon's Let's Music Play, ik zei het al. En ook Rob zei dat al. En wat heeft deze plaat al bij elkaar gesprokkeld? 301 punten, 11 weken in de lijst... met als hoogste positie een vierde. En daar stond ze één week in. Nou, oordeel zelf, nog maar. What's up, girlfriend? Something's going on You gotta look about you Tell me what het afgelopen jaar. Euro De eerste uitgeleider van vandaag, ja inderdaad, want uh, ik, had een, uh, ik had dat singeltje toch echt klaar staan. En dan gaat het helemaal niet goed. Beyoncé dus op 7-5. <middels> Je zou wel denken, het uh, sloeg een beetje op hol. Maar goed, uh, we kunnen zeggen, er wordt uh, genieuw geïnvesteerd hoor. In CfM Zandvoort kan ik je wel vertellen. Vanaf uh, 1 november is er een uh, frisse wind aan het waaien. Dus uh, er wordt uh, weer gewoon geïnvesteerd in het nieuwe materieel. Dus uh, ja, zo werkt dat uh, gewoon. Kon er ook niks aan doen. Het ging gewoon even. 57 was dit Beyoncé met radio. Heel veel landelijke zenders vonden dat dit een single moest worden. Nou, dat is ook gebeurd. Eén ding was zeker, het is ook een van de beste singles van 2009 geworden. Of dat ook geldt voor nummer 56, moeten we nog maar eventjes afwachten. 309 punten in Eurohit 2009. 12 weken in de lijst met als hoogste positie de nummer 2. Ze komen uit Denemarken, je kent ze van de single Fascination. Maar dit was die hit voor Alpha Beat in 2009. Boyfriend. Jaarlijks terugkerend hitspectakel op CFN. give me some more. out of control. In Eurohit 2009, Cascada Evacuated Dance Floor. 312 punten voor Eurohit 2009. 16 weken in de lijst met als hoogste positie nummer 3. Nou, wordt er ook uh, een, zeg maar een gemiddelde positie uh, voor deze platen uh, weergegeven? Nou, dat is uh, hier 21,5. Dat krijgt hij van de Judo. Uh, judo, En dat is meer een fout voor Jury. <laughs> <J> judo? <laughs> Goed, ga, gaat weer nergens over. Hij werd al beschreven als een irritante Lady Gaga rip off, Maar dat was het dus niet. Want we zijn een half jaar verder en hij staat gewoon in de top 100 van 2009. Evacuate the Dancefloor is de eerste single van Cascadas nieuwe gelijknamige album. Of dat ook voor nummer 54 geldt. M, -E en de Paperplanes. Dat is uh, nog maar zeer de vraag. Maar wie kent haar nog? Madgani Maya, Aru Praghazam. Krijgen ze wat mijn strook niet uit. En Paperplanes. If you catch me at the border, I got visas in my neck. If you come around here, I make a more day I get one down in a second if you wait I fly like paper, get high like planes If you catch me at the border, I got visas in my neck. If you come around here, I'll make a more day I get one down in a second if you wait Sometimes I think sitting on trains Every step I get to, I'm clocking night game Everyone's a winner, we're making our fame Things, sitting on trains, every step I get. Already going, I'll just pumping a night ...de Sri Lankaanse Tamil-afkomst. Nou, dat is ook wel te horen, want uh, er werd geschoten op deze plaat. Kan die anders van de Tamil-tijgers uh, zijn, inderdaad. 53, gaan we verder mee. Hier is Kanye West Heartless. Talking to me though, you need to watch the way you talking to me. Yo, I mean, after all the things that we've been through, I mean, after all the things we got into, hey, yo, I know what some things that you ain't told me, hey, yo, I did some things, but that's the old me, and now you wanna give me back. You'll never find nobody better than me In the night, I hear him talk The coldest story ever told Somewhere far along this road He lost his soul To a woman so heartless How could you be so heartless? Oh, how could you be so heartless? Talking, talking, talking, talking Knock it off They don't know what we've been through They don't know about me and you So I got something new to see And you just gonna keep me. op nummer 53. 317 punten. 17 weken in de lijst met als hoogste positie. Een negende in de Euro Breakdown. Zo moet je het uitspreken. Twee weken stond hij daar. Daarvoor hoorden we MIE en en Paperplanes. Uh, dat was wel duidelijk te horen met die, uh, met die jachtgewiergeluiden. Om het maar zo te zeggen. Van uh, Matangi Maya Arul Pragazam. Ik uh, zeg het nu maar eens even heel snel. En zij komt... Uh, uit het Verenigd Koninkrijk. Rapper, songwriter, muziekproducer en beeldende kunstenares. Ja, zo omschreven uh, dat hier in de lijst. Met Paper Planes en Hardless. Dat was van Kanye West op 53. En is dit jaar weer druk in de weer geweest. Eerste single Love Lockdown schoot gelijk in de top 3 van de Billboard Hot 100 binnen. de nummer 1 positie zat er niet echt meer in zitten vanwege de sterke concurrentie. Kanye West staat er echter bekend om. Dat zijn tweede single beter scoort. dan zijn voorganger. En dat hebben we wel een beetje gemerkt met Hartless. En dat was niet voor niks. Ook deze keer wordt uh, gebruik gemaakt van de autotune van Afrikaanse drums. Gaan we door met nummer 52. Wat kunnen we daar dan over uh, vert vertellen? Uh, zij uh, won in 2005 uh, de Zweedse Idols versie. En dan hebben we het over Agnes Carlson, nadat ze via een wildcard van de jury in de talentenshow werd gehouden. De 21-jarige zangeres heeft inmiddels drie albums uitgebracht in een eigen land. Die dit jaar uh, uh, tijd was voor de internationale doorbraak. Eerste single van het album Dance, Love, Pop, On and On was hier in Europa geen grote hit. Maar de vooruitzichten voor de opvolger waren een stuk rooskleuriger. Dit dankzij een radio remix van de Engelse Hill in vergelijking met het origineel. Veel meer tempo en beat heeft. Dankzij de verschillende remixen. Ook onder andere met de Nederlandse Robert Abigail. Niels van der Sand en DJ Rebel. Rebel? Kennen we die ergens van? Er kwam het nummer al pas geleden in de eerste plaats terecht van de Engelse Dance Charts. Nou, dat uh, is alles wat de necrologie van Egnus uh, betreft. Ja, dan moet je niet denken aan, die, uh, aan een ander iets. Nee, dit is gewoon het overzicht. Uh, ja, ik uh, gooi even die, uh, die schermen weer even zijn. Dan kan ik weer eventjes... Ja, het <laughs> is heel erg leuk. Maar dus, zo uh, werkt het niet. We hebben, het is, ik heb nog 14 minuten, jongens. Dus dat, uh, dat kunnen we gewoon gebruiken voor allerlei landenvallen. Het is ook een beetje landenvallen in de Eurohit 2009 tot uh, dit moment. Ik zei het al, Agnes, 317 punten, 15 weken in de lijst met als hoogste positie een tweede plaats. Waarom is ze niet uh, op de eerste plaats uh, gekomen, Sjors? Niet uh, hoog genoeg in de lijst. Niet hoog genoeg? Ja. Niet hoog genoeg. Ja, houden we het niet, niet? Of heeft uh, Agnes uh, Carlson jou, uh, je mag die microfoon er wel bij gebruiken, hoor, want die staat gewoon open. Dus, uh, maar uh, heeft ze niet uh, genoeg geld geboden om jou uh, enigszins uh, ja, van uh, gedachten uh, te veranderen? Daar kan ik niks over vertellen. Ik kan er niks over vertellen. Zeg, is deze lijst ook een beetje met steekpunningen tot stand gekomen of niet? Dat uh, houden we in het midden. houden ah, we ook heel veel. Wat is die diplomatiek, hè? Die George van Dam. Hier is er 52. van het afgelopen jaar. Eurohit... Het afgelopen jaar. Afgelopen jaar. Eurohit. Inderdaad, Eurohit 2009. Laatste drie kwart minuut van deze aandelen. We geven nog even gauw het overzicht. 60 Cash Cash Party in your bedroom. 59, Let's Go Gone. 58 Jordan Sparks SOS. 57 Beyoncé Radio. 56 Alphabet Boyfriend. Op 55 eh, vinden we dan Cascada Evacuator Dancefloor. 54 M.E.A. Paper Planes. 53 Kenny West Hardless, 52 Agnes en Release Me. En 51 The Killers met Human. Straks veel plezier met die jongen van Harms. Die de laatste eh, zeg maar 50 begint. En dat doet hij tot 4 uur vanmiddag. En daarna neemt...